De Canon, 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Max Havelaar van Multatuli. We zetten dit jaar deze schrijver in de bloemetjes, want het is dit jaar precies 200 jaar geleden dat Edward Douwes Dekker, de echte naam van Multatuli, geboren werd. En als we Multatuli vieren, dan vieren we ook een beetje Max Havelaar. Zijn bekendste werk waarmee hij de koloniale uitbuiting en de corrupte bureaucratie toen in Nederlands-Indië aanklaagde. David van Rijbroek is een boek aan het schrijven over het koloniale verleden van Nederland. En dus nam hij Multatuli's Max Havelaar ook opnieuw vast. De Max Havelaar is eigenlijk een, een heel raar boek. Het wordt een totale klassieker van de Nederlandse literatuur, van de Nederlandse romankunst genoemd. Maar is het een roman? Is het een verhalenbundel? Is het een redenvoering? Is het een dichtbundel? Is het satire? Is het politieke aanklacht? Het is dat allemaal in één. Is dat goed met elkaar verbonden? Nee, het is een ratje toe. Het is een omgevallen boekenkast. Uh, Multatuli, pseudoniem voor uh, Eduard Louis Dekker. ...heeft zich geamuseerd, omdat hij zo gefrustreerd was. Op een paar maanden tijd, in het jaar 1859, ons dus heren, op een zolderkamer in Brussel... ...zit een jonge, gefrustreerde, buitengesmeten koloniale ambtenaar van Nederlandse origine... ...te werken aan een manuscript waar hij dit allemaal in gaat zeggen. En dat is uiteindelijk meest klassieke boek of een van de meest geprezen boeken van de Nederlandse letterkunde geworden. Ik heb het zelf ooit gelezen in Congo. Ik heb mijn exemplaar van de Max Havelaar gevonden bij de laatste beschimmelde restanten van de enige Vlaamse bibliotheek die er ooit in Congo was geweest. Er waren 300 boeken die beschimmeld lagen in een schuurtje achterin in Boma. Ongelooflijk veel slechte boeken, maar ik heb daar wel de Max Havelaar gevonden, en daar heb ik hem ook gelezen. Het is een boek waar er hartverscheurend mooie passages in zitten, en ook krullend saaie passages. Dat mag ook eens gezegd worden. Uh, het is een composietboek, het is een hybride boek. Het is bijna zoals, zoals uh, Gaudi een bank uh, metselt in het Guelpark in, in, uh, in Barcelona. Daar zitten prachtige stukken bij, daar zitten ook echt mindere stukken bij. Uh, en in die, die gebrokkeldheid doet het bijna denken aan de tweede helft van Het Verdriet van België van Hugo Claus. Er worden heel veel ballen in de lucht gegooid, uh, dat is niet altijd een sierlijke acrobatie. Maar als je het geheel gelezen hebt, is het toch wel verdomd indrukwekkend. En het is zo indrukwekkend omdat er zo ongelooflijk veel op het spel staat. Niet alleen de persoonlijke frustratie van een man die geen klassieke koloniaal was. Klassieke kolonialen hebben vaak zeer lange tijd in de kolonie doorgebracht. Mothatuli heeft een aantal jaren in Nederlands-Indië gezeten en heeft later in zijn leven over van alles geschreven, maar niet meer zo heel veel over dat, dat Indië, die grote Nederlandse kolonie. En toch zal die voor altijd verbonden blijven met de koloniale literatuur, omdat zijn boek, De Max Havelaar, zo'n striemende aanklacht was tegen hoe het koloniale bewind eraan toeging in het Nederlands-Indië van de jaren 1840-1850. Het boek is geschreven in hetzelfde jaar als The Origin of Species van, van Darwin, 1859. Uh, en zoals Darwin een nieuw licht werpt op de natuur, zou je kunnen zeggen dat uh, Edward Owens dekker nieuw licht werpt op, op de kolonie. En die kolonie is een raar verhaal geweest. Nederlanders zitten al vanaf 1600 in de archipel. Aanvankelijk meer als ondernemers, als handelaren, dan als kolonialen. Maar vanaf 1800 begint dat daar echt een klassieke kolonie te worden. En zeker vanaf 1813, als Nederland opnieuw een koninkrijk wordt. Willem I, eerste vorst, is op dat moment ook alleenheerser. Tot 1848 ongeveer. En uh, in 1830 gebeurt er iets wat voor Nederlands-Indië van zeer groot belang zal blijken. En dat is namelijk, ook voor ons van groot belang geweest, de onafhankelijkheid van België. Nederland verliest, het Koninkrijk Nederland bestaat nog maar 17 jaar, en verliest voor het eerst een grote lap grond, en wat nog erger is, de rijkste lap grond. Want plotseling is koning Willem I zijn inkomsten uit de Gentse Textielnijverheid en de Waalse mijnen, is hij kwijt. Dus dat is een flinke streep door de rekening, letterlijk. En bovendien gaat hij ook nog eens proberen dat gebied opnieuw te annexeren, tot 1839. En zo'n lange oorlog proberen te voeren, is ook een kostelijke zaak. Dus hij heeft, is heeft zijn baten kwijt en zijn schulden lopen op. En dan besluit hij uiteindelijk van... Wacht, ik zal, uh, ik zal op andere manieren aan mijn centen moeten zien te geraken. En vanaf dat moment... ...gooit hij uh, zijn koloniale politiek overhoop... ...en probeert hij een nieuwe manier om aan middelen te geraken. En dat wordt het zogenaamde cultuurstelsel. Een cultuurstelsel, dat klinkt als, alsof het gaat over theater, muziek, podiumkunsten en schone letter. ...maar met cultuur wordt hier gewoon bedoeld uh, gewassen, teelten. En er komt een belasting. Op dat moment is er nog nauwelijks geld in circulatie. Zeker uit de binnenlanden van, van de Indonesische archipel... Sumatra, Java, Bali, enzovoort. In die binnenlanden is er nog geen geld. Maar ergens moeten die onderdanen, want zo heeft hij ze inmiddels wel beschouwd. Ergens moet hij die, die mensen toch ook kunnen gaan belasten. En de belasting begint eruit bestaan dat mensen 20% van hun opbrengst, of 20% van hun landbouwgrond, moeten beplanten met gewassen, culturen, die zeer winstgevend zijn in Nederland. En het gaat om vier teelten, koffie thee, suiker en indigo. Het is eigenlijk voor een soort vieruurtje in Amsterdam, zeg maar. Uh, op een, laten we zeggen, een paarse zetel gezeten, want daar heb je dan het indigo voor nodig. Uh, en dus, uh, boeren overal te landen worden gedwongen om een vijfde van hun grond uh, vrij te houden en uh, te bewerken om die teelten te kweken. En om dat te gaan innen, want zoveel Nederlands personeel is er niet, wordt er samengewerkt met de plaatselijke adel een of andere sultan, een of andere prins, een of andere koning. Daar waren er nogal veel van in een uiteindelijk feodale samenleving als, als Indonesië. En uh, die, die prins, die, die lokale aristocraat, wordt bijgestaan door een koloniale jongere ambtenaar. En zo'n zo aristocraat wordt dan de regent genoemd, dat was de term van toen... En die, uh, die koloniale ambtenaar is dan de resident of de assistent-resident. En Multatuli, Edward Owens-Dekker, was zo'n assistent-resident in een bepaalde streek op West-Java. En zag daar dat heel dat systeem tot enorme vormen van misbruik leidde. En de reden was, die lokale prins of die lokale uh, vorst of wat dan ook, die kregen iets wat wij ook kennen, anno vandaag. Die kregen een bonus als hij zijn best had gedaan. Uh, en net zoals uh, zotte bankiers zich nog zotter gedragen als ze een hoge bonus kunnen krijgen, zo zou je kunnen zeggen dat een, uh, een ambitieuze lokale aristocraat uh, het, er, uh, het uh, flink liet uithangen door uh, flink veel van die gewassen te gaan innen, veel meer dan 20 procent. Het liep zelfs soms op tot 80 procent. De mensen moesten in principe... 66 dagen per jaar werken op die 20% grond. Uiteindelijk werd dat bijna 200 dagen per jaar. Kortom, die lokale potentaten gedroegen zich als totale potentaten. En je hebt een enorm stelsel gehad van zelfverrijking ter lokale aristocraten ten koste van hun eigen bevolking. En dat heeft Moutatouli als koloniale ambtenaar aangeklaagd, echt ook bij leven, niet alleen in zijn boek, in het echt, in het gebied Le Bac, Le Bach moet je het uitspreken, in West-Java. En dat is nu nog in de Max Havelaar, een van de beroemde passages, de reden tot de hoofden van Le Bac. Die hoofden, dat zijn die lokale aristocraten die het zo bruin gebakken hadden wat betreft hun fiscale inning. En daar keert hij zich tegenover. En hij ziet dat dat stelsel van Willem I om aan winst te gaan doen... Inmiddels zitten we een paar koningen verder, maar dat stelsel blijft maar intact. Het is voor Nederland zeer profijtelijk, want die gewassen worden door de veilingmaatschappij verhandeld in Amsterdam met zeer, zeer, zeer grote opbrengsten. Ongeveer een miljard gulden verdiend op 40 jaar tijd. En hij keert zich daartegen. Hij zei van, het kan wel zijn dat dit erg profijtelijk is. De uitdrukking toen was uh, Indië is de kurk waarop Nederland drijft. Nou, dat is zeker waar. De, de baten uit Indië afkomstig waren zeer aanzienlijk, maar dat ze gepaard gingen met vreselijke menselijke lasten in Java en andere eilanden. Dat werd er niet bij vermeld. En dus Multatuli schrijft daarover. Gefrustreerd is hij teruggekomen, want hij, is, hij heeft van zijn oren gemaakt en is daardoor zijn functie verloren. Hij is verbitterd terug naar Europa gekomen. Uh, heeft geen zin om terug te gaan naar het Nederland. Brussel was op dat moment de vrijhaven voor één ieder die zich vervolgd voelde. Marx kwam hier terecht, Victor Hugo was hier beland enzovoort. En dus ook Multatuli belandt hier, schrijft zijn gal uit, schreeuwt het onrecht uit. De laatste bladzijden van de Max Havelaar zijn een totale aanklacht geweest tegen het koloniaal bewind. En hij richt zich rechtstreeks tot koning Willem III de kleinzoon van degene die het cultuurstelsel heeft bedacht... om te zeggen van, Sire, in uw naam zijn er miljoenen mensen aan het lijden En zijn uitgever en verschillende vrienden hebben hem gepo ge gepoogd... hem af te brengen van publicatie... of toch om die laatste bladzijde weg te laten... en heeft het vertikt en de roman is, is toch uh, verschenen. En het heeft gewerkt. Ik denk dat er in de Nederlandse letterkunde... zeer weinig boeken te bedenken zijn... ...die zo'n enorme politieke en maatschappelijke impact hebben gehad. Na verschijning van uh, de Max Havelaar... ...is, is het cultuurstelsel in Nederlands-Indië stelselmatig afgebouwd geworden. Um, op de verschillende teelten. Maar vanaf 1870 begint men dat af te bouwen. Dus één enkel boek, en ik ken er niet veel in onze letterkunde die zo'n rechtstreeks gevolg hebben gehad. In het Nederlandse parlement stonden er mensen op om te pleiten voor het afschaffen van het kolonialisme, maar zeer vroeg, in de jaren 1860 al, extreem vroeg. Dat kwam door Moetatouli. Moetatouli zelf was geen antikoloniaal. Hij pleitte niet voor de afschaffing van het kolonialisme. Hij pleitte voor het afschaffen van de volkomen inhumane behandeling van koloniale onderdanen. En uiteindelijk heeft men niet alleen het cultuurstelsel Afgeschaft. Tegen 1900 was dat wel ongeveer rond. Maar vanaf 1900 heeft men gaan pleiten voor een humaner kolonialisme, wat dan gedurende twintig jaar de ethische politiek is gaan noemen. Oké, okay, wij Nederlanders mogen daar economie gaan bedrijven, we mogen handel doen, we mogen winstgevende landbouw doen, maar dat kunnen we enkel doen als er ook iets in zit voor de lokale bevolking, op vlak van onderwijs, gezondheidszorg, emancipatie enzovoort. Dus je ziet hoe tot in de jaren 1920 de effecten van een roman uit 1860 blijven nagalmen.